12 uur. NTO Radio 1 met Frits Spits. Met Donweg gelukkig in de taal staat met de rapgroep Zwart Licht en met René Appel met de TNA van Jan Terlouw. Mogelijk in 2021 ook statiegeld op plastic flesjes. Nu in het nos journaal door het Staatssecretaris van Veldhoven wil over drie jaar statiegeld invoeren op kleine plastic flessen. Zou het wel een slag om de arm? Als de verpakkingsindustrie snel maatregelen neemt... om de weggooiflesjes te hergebruiken en het zwerfafval fors te verminderen... is zo'n systeem niet nodig. Maar de verpakkingsbedrijven zeiden vorig jaar al... dat ze weinig zien in statiegeld. We komen tot de conclusie, in contact met andere landen... dat eh, nergens objectieve informatie te verkrijgen is... of statiegeld echt werkelijk een effect heeft. Hoe hoog het statiegeld moet worden is nog onduidelijk. Gedacht wordt aan 10 tot 15 cent voor flessen tot 1 liter... Donderdag praat de Tweede Kamer erover. Staatssecretaris Van Veldhoven, die hebben we net gehad. Ik moet met mijn computer één uh, tik verder. Het tekort aan woningen is een van de belangrijkste thema's... van de gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen in grote steden is het voor veel mensen lastig... om een betaalbaar huis of appartement te vinden. Ook in randgemeenten is het kijken, kijken en heel snel beslissen. Slaggever Harro Brouwer bezocht een aankoopmakelaar in Purmerend... Met aan tafel een jongstel uit Amsterdam dat een nieuwbouwhuis wil kopen. Hoi, goeiedag. Hoi, Lina. Hoi, Dominique. Hoi, Lina. Nou, loop verder. Roy en Dominique, 26 en 23 jaar. Ze weten voor welke prijs ze een huis kunnen kopen. Ons budget is momenteel rond de 225.000 euro. Dat wordt hem dus niet in Amsterdam. Dus kijken ze nu in Almere. En dus. Ja, wat jullie tot nog toe gezien hebben. en ja, Ik ben heel nieuwsgierig waar jullie op het moment naar, naar kijken. Ja, vooral op zoek naar, naar een eengezinswoning. Met name op, op gebied van uitbreiding, toekomstig of iets dergelijks. Uh, ja, willen we dat het liefst uh, zo gauw mogelijk vinden. En, en op eigen initiatief is het heel lastig om, om zoiets te vinden. Ja. Voor veel koopwoningzoekenden zal dit een herkenbaar verhaal zijn. Maar eenmaal aan tafel bij aankoopmakelaar Linda Schilder in Purmerend... een half uur rijden van de hoofdstad, hetzelfde verhaal. Je hebt absoluut geen, uh, niet heel veel tijd om erover na te denken. Dat vind ik in deze markt absoluut een nadeel, want het is toch geen broodje wat je koopt. Woningen moeten erbij in Purmerend, veel nieuwbouwwoningen. Daar zijn er nu te weinig van. Je merkt gewoon dat het vaak heel moeilijk is... om te anticiperen op die markt. Kijk, een, een paar jaar terug konden wij nog niet uh, vermoeden... dat het nu weer zo'n hoog zou zijn. En dat merk je gewoon, dat, dat het heeft allemaal stilgelegen. Dus uh, ja, wie had toen het lef om door te gaan met die ontwikkelingen? Weet je, uh, alles lag stil. Dus die ontwikkelaar dacht ja, ik ga dat nu niet doen. Want dan krijgen ze hun geld niet terug. Dus ik, ik snap wel dat dat uh, wat moeilijker is. En nu, ja, dat traject, dat duurt gewoon lang. Dus... Soms kan het gewoon zijn dat je inderdaad weer achter de feiten aanloopt. Niet alleen Purmerend heeft daar last van. Veel gemeenten. Het kost jaren om nieuwbouwplannen te realiseren. Terwijl we nu huizen en appartementen nodig hebben. Die vertraging, daar hebben we wel even last van... zegt woningmarktdeskundige Paul de Vries. Het is een paar jaar, twee, drie jaar. De woningvisies van de gemeenten zijn ook veranderd. En de woningbouwplannen die ze hebben ook... Na de crisis is er een nieuwe woningbehoefte ontstaan. En zijn plannen daarop aangepast. En dat heeft tijd nodig, want we hebben behoorlijke procedures in Nederland. En dat is wel een verschil met omringende landen. Wij zijn een topland met lange, zorgvuldige procedures om tot nieuwbouw te komen. In andere landen gaat het sneller. En daarom komt die minister ook dit voorjaar met een nieuw uh, beleid daarop. Nou ja, het natuurlijk... Daar kopen Dat Roy vijf... en Dominique in de, uh... nu helemaal niks voor. Ja. Uh, het is natuurlijk niet heel prettig. Hoe vaak kijk je op Venda? Nou, de laatste tijd niet meer zo vaak. Ja. <laughs> Het is op Vinda. Wat wij het jammer vinden... is dat huizen die erop staan heel vaak al verkocht zijn. Ze verwachten dan ook veel van hun aankoopmakelaar. Uh, hier in Purmerend hoop ik vooral te bereiken... dat, uh, dat ik heel erg goed word uh, ja, ondersteund in het hele, hele traject... en, en wordt begeleid in de, in de keuzes die we gaan maken... Uh, op zoek naar een, naar een eigen plek uh, hier. En wat is het ideaal plaatje? Uh, dat ik deze week nog een huis heb. <laughs> maar ik denk niet dat het heel realistisch is... <laughs> Ja, er zijn tientallen gemeenten waar ondanks een grote vraag weinig nieuwbouw is. Meer weten hoe dat in uw gemeente zit? Kijk dan op de nos.nl-site of in de NOS-app. In Echt in Limburg is vannacht een meisje van 15 omgekomen bij een autoongeluk. Een 14-jarig meisje raakte zwaar gewond. De meisje zaten op de achterbank van een auto die rond half 1 tegen een boom botste. De gouverneur van Florida heeft een pakket wettelijke maatregelen ondertekend... die bloedbaden op scholen moet voorkomen. Zo gaat bijvoorbeeld de minimumleeftijd om een geweer te mogen kopen omhoog... naar 21 jaar. De wapenlobbyisten van de NRA hebben direct de staat Florida voor de rechter gedaagd. De stroomstoring in Amsterdam is vrijwel voorbij. Bijna 200 huishoudens zitten nog altijd zonder stroom. Gisterochtend werden 28.000 huishoudens getroffen. Die storing begon toen bij graafwerk een kabel werd geraakt. Het NOS Journaal. Bij een gijzeling in een tehuis voor veteranen in Californië zijn drie medewerkers en de dader omgekomen. Een gewapende man drong gisterochtend het gebouw binnen in een dorpje ten noorden van San Francisco. De politie omsingelde vervolgens het gebouw en er volgde een schotenwisseling. De man liet een paar mensen gaan. Na onderhandelingen, toen er daarna uren geen contact meer was geweest, ging een speciaal arrestatieteam naar binnen en daar vonden ze de vier lichamen. Shortly before 6 pm this evening, law enforcement personnel made entry into the room. En un made de discovery of three deceased females en one deceased male suspect. This is a tragic piece of news, one that we were really hoping we wouldn't have to come before the public to give. Gijzelnemer zou een oud bewoner zijn van het Veteranenhuis. De eerste dag van de Paralympische Spelen zijn voor Nederland niet bepaald succesvol verlopen. Bij het para skiën kwamen vier Nederlanders in actie. Geen van hen kwam in de buurt van de medailles.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 Bij het zitskijen maakte Jeroen Kampschreur zijn debuut op de Spelen. Zijn eerste onderdeel ging niet zoals gehoopt. Want ook Kamschreur viel uit. Ja, ja ik hoopte op een goede race. Nou, uh, dan maak je een klapper en uh, dat hoort er ook bij. Het is gelukkig wel mijn minst uh, belangrijke onderdeel. Maar ik weet zeker dat ik hier gewoon uh, een goede top 6 had kunnen halen makkelijk. Dus, uh, het is hartstikke zonde, maar we gaan er toch wel vooruit kijken naar morgen. Uh, wat gebeurde er precies bovenin? Uh, nou, Ik ging heel hard weg en uh, ik pakte wat, uh, wat airtime... En in de lucht kreeg ik een ombalansje. Dus ja, toen, toen kwam mijn ski op de grond en uh, kreeg ik een klap met mijn kind op mijn de, op de, op de, op de bak. Dikke lip, maar uh, gelukkig uh, niks geks, dus ik kan morgen wel weer aan de slag. Siskier Jeroen Kamschreur, De andere Nederlandse zidskier, Niels de Lange, werd veertiende. Het weer nog bewolkt, af en toe zon. In het noorden kan vanmiddag nog een bui. vallen. 14 tot 17 graden vandaag. Morgen blijft het een paar graden koeler en dan is het regenachtig.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 Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen oh, oh, hoe oh, het met de taal staat. taal staat, zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat, fijn blijft, taal staat. Goedemiddag, de NTR is begonnen met een nieuwe serie van de Avond van Taal. Om dat programma te promoten zat Thomas van Luyn, de nieuwe presentator bij Pau. En de eerste vraag van Jeroen Pauw was of hij een taalnatie is... Het gaat mij om dat woord taalnatie. Ik vind dat een woord dat eigenlijk niet kan. Dag later trof ik het weer aan in een column van Arthur van Amerong... in de volkskrant. Taalnatie. Misschien ben ik er te gevoelig voor dat kan... maar ik vind iedere samenstelling met dat woord natie altijd over de grens. Net zozeer als het ijdel gebruik van de naam van Adolf Hitler. Die wordt te vaak van stal gehaald. Zeker als het gaat om politici met extreemrechtse opvattingen. Die vergelijking wordt te gemakkelijk gemaakt. Maar natie, maar Hitler, dat is het allerergste wat er in de laatste... 100 jaar de mensheid is overkomen. Als je die omschrijvingen of vergelijkingen gebruikt is er geen reserve meer. Daarachter is geen ruimte. Dat is de grens. Wij willen daar nooit overheen. Welkom in de taalstaat. Opa, opa Willetje. Eén en je haar wordt zacht en dit is wat jij eigenlijk wilt doorheen zo'n vuil Dit diep klein pilletje De muurtjes rond je had gesloopt Het leven door een roze brilletje Zoals je leven had Jij jij wild door een zo'n vuil piep. Black pilletje, de muurtjes je ontjaagd. Gesloten leven door een roze brilletje. Zoals je bleef al dood. En daar stond je dan te bekken met een volslagen onbekende. Die zomaar op je toe liep en zei, wat ben je mooi? En toen je dus een rondje door de rende. Riep iemand, het is een eenhoor die ontsnapt eens uit zijn oog. 一切 Jan Rot heeft zichzelf overtroffen. Zijn nieuwe album heet Magistraal. Opa Pilletjes, een van de vrolijkste nummers daarvan. Dit is de Taalstaat. Zwart Licht komt zo op bezoek met onder andere rapper Aquasi. Hun nieuwe cd heet Bliksem. Zeer interessante raps daarop. De TNA van Jan Terlouw wordt besproken door René Appel. En overal hingen touwtjes uit de brievenbussen. En we vullen onze poëtische plattegrond met een nieuw gedicht... en zo worden we weer heel even domweg gelukkig in de taalstaat. Daarvoor is in de studio Sude Jielmas uit Rotterdam. Dag Sude, ze zit er al in. Uh, er is natuurlijk een vergeetwoord, er is een week dicht... maar nu eerst verder met de taal die de tweede week van maart heeft ingekleurd. Het woord van de week. Een man, en man, een woord, een woord. Die uitdrukking is zeker van toepassing op hoofdredacteur Ton Boom van de Dikke Van Dalen. Hij zorgt iedere week voor het woord van de week. Dag, Ton. Goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk woord krijgt van jou het predicaat woord van de week? Het woord showaangifte. En dat, uh, uh, dat debuteerde van deze week in een, uh, in een uh, gesproken column van uh, de Haagse hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen op Omroep West. En um, hij maakte bezwaar tegen uh, allerlei nep-aangiftes... Uh, die hij dan FOP-aangiftes noemde. Ja. Uh, Sjoemel-aangiftes en dus ook show-aangiftes. En die show-aangiftes, dat waren dan aangiftes die gedaan worden... in de hoop dat de media erop springen. En de aanleiding voor het um, bedenken van het woord show-aangiftes... zal ongetwijfeld zijn geweest. Uh, het, um, de aangifte die uh, Baudet heeft gedaan tegen uh, Ollengren... en misschien ook wel die van... Ja. Ja. Uh, van Geert Wilders tegen Mark Rutten. Ja, is showaangifte dan een beter woord dan uh, FOP-aangifte... en Sjoemela-aangifte, vind jij? Nou, het zijn niet, niet zozeer een beter woord het zijn allemaal prima woorden. Uh, maar show-aangifte is natuurlijk net iets anders dan fop-aangifte. Fop-aangifte is een nep-aangifte, dus een aangifte die eigenlijk nergens op gebaseerd is. Um, en ik denk dat die show-aangifte op zich wel ergens op gebaseerd zou kunnen zijn. dus dat wordt er wel mee bedoeld. Maar het is dus uh, een, een aangifte met een bepaald effectbejag. En schommel-aangifte is een beetje een overkoepelende ter term voor die twee. Hè? Dus voor fop-aangifte en voor show-aangifte. Ja, want ja. een schommel-aangifte is een aangifte waarmee een beetje geschommeld kan worden. Ja. Ton en Boon, dankjewel, Showaangiften, dat is het woord van de week. De taalstaat is er alleen op zaterdag, u weet dat. Maar door de week praat het taalteam u bij over de taal... in het programma Spraakmakers. Een samenvatting. Het taalteam van Spraakmakers. Frank van Pamelen. Ik hoorde het zaterdagochtend op de Vlaamse Radio het woord sneeuwschuifelen. Ik vond dat zo mooi sneeuwschuivelen. Dat is langzaam achter elkaar aanlopen of rijden in de file in de sneeuw en, en dat dan helemaal niet erg vinden. Dat is sneeuwschuivelen, totale onthaasting. Op mijn middelbare school was schuifelen... dat was gewoon op langzame muziek over de dansvloer bewegen, knikkende knieën, klamme handen. Met het ene meisje dat ondanks het lichamelijke contact onbereikbaarder was dan ooit. Je had het dan zo warm dat je dacht van ja, ik wou dat ik in de sneeuw kon schuivelen. Die associaties uh, roept dat ene woord bij mij op. Jan Beuving. Mensen hebben het vermogen door te om taal aan de taal toe te voegen. En gisteren hoorden wij bijvoorbeeld van de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea. En toen was Dan Coates, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, te horen. Maybe this is a breakthrough? Um, I seriously doubt it, but hope springs eternal. Hope springs eternal. Uh, prachtige uitdrukking, mooier dan het Nederlandse equivalent. Uh, hoop doet leven of er is altijd hoop. In het Engels ontspringt die hoop. En in dat ontspringen zit weer iets hoopvols. Een soort droste effect van taal. En die uitdrukking is in de taal terechtgekomen door Alexander Pope, die is in 1733 opschreef in een gedicht. Hope springs eternal in the human breast. Man never is, but always to be blessed. Uh, dus taal uit de literatuur kan gesproken taal worden. Zoals bijvoorbeeld ook gebeurd is met de uitdrukking Het leven is verrukkelijk van ja. Remco Kambert. Lennart van Dijk. Veel lof op Twitter voor het interview met Stephen Fry in de uitzending van DWDD Heimwee. Hier is Adriaan van Disk. En die lof die was uh, absoluut terecht, want het was een prachtig interview met een opvallend taalbegin. Zo so vriendelijk. Uh, gaan we Nederlands vallen? Vriendelijk. Een paar woorden. Een yeah. yeah. paar woorden. Het is een lekkere taal. It's a, you think so? Ja, yeah. okay. yeah, okay. lekker. Um, Tijdens de Tweede Wereldoorlog <laughs> ja. moesten veel Nederlanders tolpenbollen eten. Ja, hij spreekt een beetje Nederlands. Die laatste zin zei hij, ja, die heb ik echt uit mijn hoofd geleerd. Hij gebruikte ook een woord dat ook veel buitenlanders helaas wel kennen. Namelijk dit. Yep, there it goes. So, godverdomme. Uh, ja, godverdomme. De meest veelzeggende quote van de week. Achter hebben we van genoten van uh, Stephen Fry. <tie> Eerder deze week werd bekend, we hebben het er al over gehad in dit programma... dat schrijver Remco Kampert is gestopt met schrijven. Zo'n beslissing waarvan je nooit hoopt dat die genomen wordt... maar waarvan je begrijpt dat hij onvermijdelijk is. Jan Mulder. Met wie Remco Kampert veel heeft samengewerkt, reageerde dinsdag jongsleden in. met het oog op morgen op de beslissing van Remco Kampert. Ik weet nu even niet waar ik mee meer te doen heb: met de schrijver of de lezer. Ja, ik, ik was zo gek op die stukjes in de kranten. Ik zou het ook niet weten. Het is veelzeggend wat Jan Mulder hier zegt. Voor Kampert is het erg, maar voor ons net zozeer. Ik zal in ieder geval de gids door het land van de dichtkunst zeer missen. De meest nietzeggende quote van de week. Veel ophef over de beslissing deze week van de ING... om haar topman Ralf Hamers een salarisverhoging van 50% te geven. De politiek protesteerde, maar de president-commissaris van de ING... Jeroen van der Veer vindt het allemaal heel Normaal. Hij reageerde op deze manier op de kritiek. U moet ook realiseren dat maar een derde van ons personeel is Nederlands personeel, twee derde is internationaal. En ik denk ook dat niet alle reacties direct representatief zijn. Nou, hè, wat het buitenland, wat het internationaal hiermee te maken heeft. We leven toch hier? Dat zegt ons niet. Net zo min als de ronduit beledigende suggestie dat we niet serieus genomen moeten worden, niet representatief zijn. als we tegen een salarisverhoging ageren. We weten er te weinig van. We zijn er met andere woorden niet toe bevoegd. Misschien vindt hij ons wel te dom. Het is eigenlijk ongelooflijk dat een vertegenwoordiger van de ING een instituut die de wereldeconomie mede aan het wankelen heeft gebracht zo'n grote broek aandoet. Hij zou zich moreel verantwoordelijk moeten voelen. Het is niet zeggend omdat Van der Veer de taal niet spreekt van de mensen die zijn klanten zijn. Op zijn geloofwaardigheid kunnen we nu afboeken. De taalstaat. Het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat het kro-ncrv.nl 5 George Beaver schrijft, het valt mij op dat iedereen werkelijk... iedereen van hoog tot laag de tussenvoeging zeg maar gebruikt... in hun zinnen, volkomen overbodig. En het komt mij voor dat deze mensen hun boodschap willen relativeren... of zich willen verontschuldigen voor een woordkeuze of onbeholpenheid. Uh, bij ons is Wouter Verwinger van de taaladviesdienst... van het Genootschap Onze Taal. Wouter, uh, goeiemiddag. Je hoort het inderdaad heel veel. Hè? Dat zeg maar, je, je hoort het zeg maar heel veel... Uh, Overbodig vindt George Biever. Vind jij dat we het moeten bestrijden? Dat valt heel moeilijk te bestrijden, ben ik bang. Het is wel zo dat het, als het heel vaak wordt gebruikt... inderdaad een opvallend stopwoord wordt. En als iemand het zo vaak gebruikt dat het meer gaat opvallen... dan wat hij aan inhoud kwijt wil, dan is het wel een probleem. En dan moet je daar eigenlijk wat aan gaan doen. Uh, maar dat is best lastig met iets als zeg maar. Want het komt heel veel voor in bijna ieders taalgebruik. En dan kun je dat niet heel makkelijk afleren. Nee. Uh, uh, hoe is het uh, in onze taal terechtgekomen, dat zeg maar... Ja, het is niet van alle tijden, maar het is, vaak, het is toch wel ouder dan mensen vaak denken. Um, op een gegeven moment gaat het je opvallen en dan denk je dat het nieuw is. Maar het kwam echt in de jaren zeventig al voor. En toen is het aan een soort gestage opmars begonnen. En de eerste ergernissen dateren uit de jaren negentig. Maar sindsdien is het alleen nog maar veel frequenter voorgekomen. En het uh, is nog niet, uh, het nog niet lijkt het. Nee, meneer Biever zegt dat mensen met zeg maar hun boodschap willen relativeren. Zit daar wat in? De boodschap misschien niet zozeer, maar waarschijnlijk wel de formulering ervan. Want als je dit soort stopwoorden gebruikt, zoals zeg maar of iets op een andere manier, zoals zo gezegd, als het ware om het zomaar eens te zeggen. Mm -hmm. Dan leid je iets in uh, op een manier waar, waarmee je zegt ja, ik, ik zeg het nu op een rare manier of dat is maar mijn uh, formulering ervan. Daarmee maak je het wat vriendelijker op de een of andere manier en wat subjectiever, zodat het wat minder hard overkomt. Maar dat is de oorsprong ervan. Die functie is wel een beetje verdwenen bij het, is, het is eigenlijk bijna betekenisloos. Klopt, ja. En uh, dat heb je met veel van die stopwoorden... dat ze hun echte letterlijke betekenis verloren zijn... Maar uh, zo gek is dat ook weer niet. Ze hebben toch wel een bepaalde functie. En het Nederlands wemelt van die stopwoorden. Niet alleen zeg maar en ook modewoorden als uh, absoluut en super. Gewoon. Uh, gewoon, eigenlijk, nou. Ik gebruik ze zelf ook heel veel. En dat is, het is bijna niet te voorkomen. En anders kom je als een soort ja, robot over. Maar die... nou, wat is de functie daarvan? De functie... Waarom doen we dat dan? Um, alle talen hebben ze. Maar het Nederlands uh, heeft dus ook nou en dus en want en maar en even en eens. En wat het doet is dat het de zin wat vriendelijker maakt. En bovendien hoef je dan iets minder na te denken... ...of het geeft je eigenlijk iets meer tijd om na te denken... Denk ...over echte inhoud. En dan ja. lijkt het een beetje op euh zeggen. Maar het klinkt wat soepeler. ja, ja. Het is ja. de smeerolie van de taal, zou je dat kunnen zeggen? Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. En nou ja alle talen hebben het... ...en het Amerikaans, Engels heeft bijvoorbeeld like... ...en dat lijkt dan heel erg op ons zeg maar. Ja, het is niet slecht... Het is niet slecht en je kunt dat niet te vuur en te zwaar bestrijden... want dat soort woorden blijven altijd in onze taal bestaan. Ja, is het armoede? Het wordt armoede als het overmatig wordt. Dan moet je er iets aan gaan doen. Ja. Dankjewel. Wouter van Wingerden van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Heeft u een vraag voor het Taaloket? laat het ons weten. Taal staat at domweg gelukkig in de taalstaat. Enkele weken geleden kregen wij een bijzondere mail binnen... voor onze rubriek domweg gelukkig in de taalstaat. De rubriek waarbij luisteraars gedichten insturen... voor een voor hen bijzondere straat of plek in Nederland. Mail was van Arjenne van Wijngaarden... docent Nederlands aan de Hugo de Grootschool in Rotterdam-Zuid. Ze heeft haar hele 1-HAVO- en VWO-klasse ver gekregen... om gedichten te schrijven. Zo kregen wij een mail vol met mooie verzen van 13- en 14-jarigen... over straten en pleinen in Rotterdam-Zuid... En één gedicht sprong eruit, dat van de leerlinge Sude Yilmaz. Vanmiddag is zij bij ons samen met haar docent Arjenne van Wijngaarden. Goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag, wat fijn dat jullie hier zijn. Sude, uh, hier zit je dan? Ja. ja hoe vind je dat? Um, heel apart, maar tegelijkertijd ook heel leuk. Ja. Uh, Dicht je wel vaker of is, is het gekomen omdat uh, mevrouw van Wijngaarden tegen jou zei, ga ze een gedicht schrijven? Nou, ik dicht niet, maar ik hou wel heel erg van verhalen schrijven. Dus het, het was voor mij best wel tegelijkertijd leuk. Tegelijkertijd zat ik echt zo van, wat moet ik schrijven? Ja. Dus wat best wel, je moet er echt heel goed over nadenken... En uiteindelijk is het een gedicht geworden. Arjenne van Wijngaarden, docent Nederlands. Wat een leuk idee om dat met de klas te doen. Ja, ik hoorde de eerste zaterdag van het nieuwe jaar hoorde ik de aankondiging van de rubriek. En toen dacht ik meteen, nou dat vind ik wel heel erg leuk om in de klas uit te gaan voeren. Dus toen uh, hebben we eerst naar de rubriek zelf geluisterd in de klas. Uh, hebben we geluisterd, wat is een gedicht? Uh, wat zit er in een gedicht? Wat kun je vertellen over je straat? En omdat het best wel moeilijk was om een beeld op te roepen van de straat... hebben we eerst een woordweb gemaakt. Een, een soort, woordweb? Ja, een woordweb. Dus dan in het midden staat dan de straat. En daaromheen worden dan allemaal verschillende woorden geschreven... Aha. die met de straat te maken hebben. En aan de hand daarvan hebben de leerlingen dan een gedicht gemaakt. Ja, wat leuk. En deze ze er enthousiast aan mee? Of zeiden ja. ze, zei ze, juf, waar, waar, waar komt u nou mee? Nee, helemaal nee, ze niet. Nee, ze gingen allemaal heel erg enthousiast ja? aan de slag. Ja. Wat, wat ja. mooi. Uh, Sude, uh, jouw gedicht gaat over de Katerdrechtse dijken in de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid. Wat ja. voor straat is dat? Um, het is gewoon een hele gezellige straat. Heel veel verschillende nationaliteiten en culturen. Uh, maar toch kan je met elkaar heel goed op weg. Uh, je kan altijd bij iedereen terecht. Dus ja. ja, dat is best wel mooi. En daar ben je ook opgegroeid? Um, nee, dat niet. Ik ben daar naartoe verhuisd uh, op mijn vijfde. Ja. En uh, daarvoor woonde ik in Rotterdam Noord. Maar uh, ja tot, zeg maar, tot alles wat ik nu heb meegemaakt... weet ik gewoon dat het een fijne straat is. Ja. Um, en daar woon je nu wel? Ja. Je woont er nu wel? Ja. Is, de, is de lange straat? Welk nummer woon je? 111. Ja, dus dat lijkt me een grote straat. Ja. Ja, ja. Um, uh, kun je het gedicht voorlezen? We zijn heel benieuwd. De straat vol leven. Woon je op de Tarwewijk, uh, Katendrechtse Lagedijk, in de Tarwewijk, Dan weet je van de oude huizen, de grauwe huizen. Dan weet je van de mensen, de kleurrijke mensen. Dan weet je van de rust, de rust op straat en in de rijtjeshuizen. Die school aan het einde van de straat, OBS te waar kinderen voor zijn gekomen... De achtertuin, zo leeg, maar ook weer zo vol. In de zomer hoor je kinderen roepen. Het vrolijke gelach en de stemmen die roepen. Sude, kom je naar de achtertuin? Die rijken tot binnen in de huizen. De tuinen in de zomer, waar de geuren van barbecue naar boven komen. Oftewel, Katendrechtse Lagedijk, de straat vol leven. Wat mooi. Ja, weet je wat ik de mooiste zin vind? Nee. Sude, kom je naar de achtertuin? <laughs> vind ik zo'n prachtige zin. En, en dan kwam je ook, dat riepen ze. Ja. ja, ja. Uh, mevrouw van Wijngaarden, uh, u vertelde mij... Uh, dat deze gedichtenrubriek ook dus iedere week in de klas... nu uh, tegenwoordig gehoor wordt gebracht. Dat vinden wij natuurlijk prachtig. Hè? En de leerlingen die reageren daar positief op. Dus dus is een oproep aan uw collega-docent collega, om dit ook maar te doen. Ja, ja ik, ik vind het zelf... Um... Mooi om poëzie in de klas te brengen. En ik vind het ook mooi dat uh, leerlingen zien... dat we dan niet alleen met poëzie in de klas bezig zijn... maar dat er buiten het klaslokaal, buiten de school... ook heel veel met poëzie ja, gebeurt. Ja, dat eigenlijk alles poëzie kan zijn. Ja, zeker. Als je het als je, als je poëtische er maar in ziet. Uh, wij, wij vullen de poëtische landkaart van Nederland... De poëtische plattegrond. We hebben alle straten... Uh, willen we uh, dat daar gedichten voor worden geschreven... wordt massaal op gereageerd. Dat is echt geweldig. Taal staat at als u uh, erg gehecht bent aan de straat waar u woont, of de rivier waaraan u woont, maak er een mooi gedicht over. En wij plaatsen het op de, op de site. U kunt het zien op via nporadio 1.nl/slash de Taalstaat. En we kunnen hem nu even laten horen dat dit gedicht van jou, uh, Sude, dat zetten we nu op de kaart. Luister maar, heb je gehoord? Ja. Ja, nog een keer laten horen? Kan dat? Of uh, is dat lastig? Zie je? Er staat ja. er. Radio, uh, NPO, radio1.nl slash de taalstaat. Alle ingestuurde gedichten kunt u online vinden. Dank voor jullie komst. Voor te veel mensen in een lift of streekbus of gewoon een kamer.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 voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest. Voor alles altijd bang geweest. Ik kan voorstellen dat u nu, misschien doet de boodschappen... misschien zit u thuis of... en u luistert naar dit uh, voor alles uh, van Wende... Wende Snijders, denkt van wat is dit prachtig. Dat, uh, ik kan dat alleen maar onderschrijven. Haar album is een uh, gebeurtenis, heet Mens. Dit is een tekst van Joost Swagerman die zij op muziek heeft gezet... En uh, op dat album staan veel meer mooie liedjes. En dit voor alles is ook genomineerd voor de Arnie M.G. Schmidprijs. En volgende week is Wende Snijders de gast in de taalstaat. En daar ben ik heel erg blij om. Jacob Stello uit Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Spits. Welk vergeetwoord staat er op uw adoptiebewijs? Het woord gewichtig. Gewichtig? Dat hoor je ja. niet vaak meer. Wat betekent het ook alweer precies? Nou, het betekent uh, belangrijk onder andere... En het wordt ook gebruikt in de zin van. Uh, mensen zijn belangrijk. Die hebben belangrijke functies. Dat zijn gewichtige mensen. Gewichtige mensen, ja, dat hoor je eigenlijk. Ik hoor het eigenlijk nooit meer. Maar u gaat het weer uh, rondbazuinen. en u gaat het weer rondtoeteren. Want dat is de bedoeling als Kijk, uh, u een adoptiebewijs heeft gekregen. Ja, dat uh, klopt helemaal. Uh, ik, ik zal ook vertellen hoe ik aan het woord gewichtig kom. Ja. Um, ik kom met enige regelmaat in Israël, omdat familie daar woont. En een oude oom en tante, en nu ook een nicht, die het uiteraard van de ouders geleerd heeft. Die zijn in 81 ongeveer, nee in 48 ongeveer chemischeerd. Ja. En die spraken dat woord regelmatig uit toen ik daar was. En dat viel me op. Ja. En toen dacht ik, ze spreken heel ouderwets Nederlands. Ja, zij spreken nog het Nederlands, dat zij spraken in 1948... en de taal evolueert natuurlijk veranderd. En u viel het op dat dat woord, als het ware, weer tevoorschijn kwam. Goed, pas er goed op. Vergeet woorden kunnen naar taalstaat... ncrvnl Dit is De taalstaat. taalstaat. Zwart Licht, zo heet de rapgroep die na zes jaar weer een uh, cd heeft gemaakt. Titel heet Is Bliksem. Zwart Licht bestaat uit Aquasi, Dag Aquasi... Hallo. Hallo, goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Leroy. Goedemiddag. goedemiddag. En Ramon. Goedemiddag. Yes. Uh, Leroy is 26, uh, Aquasi en Ramon zijn 30. Uh, toen ze begonnen waren <laughs> uh, uh, waren het nog jongens en nu uh, zijn het mannen. Uh, is er een groot verschil tussen Aquasi, de jongens van nu en de mannen uh, de jongens van toen en de mannen van nu? Ja, zeker. We hebben een transitie gemaakt natuurlijk. Uh, maar we zijn ook we zijn gewoon volwassener geworden. Dus... Uh, het album is, dit is persoonlijk, denk ik dat dit ons sterkste werk tot nu toe is. Omdat we dit echt met z'n drieën hebben gemaakt als mannen. En met de visie van nu. Ja, ja. en als je nu omkijkt naar de jongens van toen. Uh, Leroy, wat zie je dan? Uh, ik zie veel meer baatgroei, dat is eerst. Maar uh, voornamelijk ook gewoon dat we op een intellectuele niveau ook gewoon heel erg zijn gegroeid. En ook dichter naar elkaar zijn gegroeid. En uh, voornamelijk meer inlevingsvermogen hebben en meer kunnen bedenken hoe een ander persoon zou kunnen reageren... op de reacties die wij dan uh, afgeven soms. Ramon, heb je er nog iets aan toe te voegen? Um, ik denk dat ik, als ik nu terugkijk... Ja. Uh, zie ik veel potentie, veel uh, uh, ambitie ook. En ik, uh, ja, ik denk wel dat we het hebben waargemaakt. Ja. Na nou, deze uh, zes jaar. Uh, wat is uh, voor jullie de betekenis van uh, zwart? Jullie groep heet zwart licht. Ja. Uh, quasi, ja. Hoe moet ik zwart uh, uh, lezen? Uh, zoals het in de uh, dikke vandalen staat. Zoals het in het prisma staat. Zoals het in de woordenboeken staat. Wat is de definitie van zwart? Uh, onrein. Uh, hels. Verschrikkelijk. Uh, zie zwart rijden. Zie zwart werk. Zie zwarte Piet. Zie zwarte magie. Alles wat zwart is is negatief. De negatieve connotatie. Zien wit, tegenovergestelde van zwart. Wat staat daar? Rijn, hemels. Glanzend, prachtig, mooi, blank. Uh, zwart licht staat voor al het zwarte wat we in een goed daglicht willen plaatsen. Want wij zijn drie zwarte mannen. Maar wij zijn niet per se hels, wij zijn niet per se verschrikkelijk. Wij zijn gewoon mens. Dat zijn we wij eens. zijn niet per se verschrikkelijk? Dat per se mag het toch uit? Wij zijn niet verschrikkelijk. <lacht> ja, maar precies, ja, wij zijn niet ja. dat zeg ik. Ja, ja. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om het woord zwart in een ander daglicht te plaatsen. Ja. En vandaar... Uh, ontstond de visie om voor zwart licht te gaan, om daarvoor te strijden. Dus alles wat zwart is, willen we in een goed daglicht plaatsen. En vandaar dus heel simpel, zwart licht. Maar ook vandaar dus heel simpel, licht in het donker. En licht in het donker is bliksem, en dat maakt het album. Juist. Zullen we dat album eens doornemen? Oké, dit is provo controvers. Ben een provocateur extraordinaire. Dus aandacht is PR. Goed of slecht, slecht is zwart. Dat is bullshit. Enige positieve zwart op wit. Mensen zeggen wees nou trots op je kleur, maar zwart is gekleur, maar gebrek aan licht. Ik ben bruin, ik ben fijn, ik ben kraai. Leroy is dat uh, mee te ja, Wat zat je te doen? Ja, ik ben een beetje aan het genieten van mijn eigen mix in de productie. Zwart is een, gebrek, uh, is een kleur met gebrek aan licht. Ja. Wat bedoel je? Uh, dat is Aquasi die dat zegt. Jij, uh, zwart is geen kleur, maar gebrek aan licht. Wat bedoel je daarmee, Aquasi? Dat is gewoon letterlijk, zwart en wit zijn gekleuren... binnen het spectrum. Uh, zwart is gewoon een gebrek aan licht. Dat is, ik, meer kan ik niet zeggen, dat is het gewoon. Ja, ja, het reden, is maar, maar, maar, maar slecht is zwart. Ervaar je dat zo, uh, Ramon? Ik totaal niet. Nee? nee, er zijn heel veel mooie zwarte dingen. Ja. Vind ik. En vandaar dat wij ja, ook zwart licht zijn. Ik denk wel dat er, we moeten wel heel eerlijk zijn. We moeten ook... Uh, uh, kijk, slecht is zwart. In de politiek hebben ze het wel over... iemand uh, zwarte piet toespelen of iemand zwart maken. Ja. Dat maakt dat toch al slecht. En ik zei net, uh, we zijn niet per se verschrikkelijk omdat je zwart bent. Er zijn nog steeds wel genoeg mensen die denken van oeh, dat is een zwart iemand. Daar moet ik voor uitkijken of daar moet ik anders mee praten. Daar moet ik op een andere manier mee omgaan. Dat Voel, is je dat zo? Zo. Voel je dat zo? Ik Merk je, je dat zo ook in je apart. eigen leven? De, ik ben net 30. In de 30 jaren dat ik leef en ik, heb ongeveer, ik ben overal in Nederland en in Vlaanderen geweest, heb ik wel soms echt hele lullige... ...trieste dingen meegemaakt... ...waardoor ik best wel verdrietig van ben geworden. Wat, wat, is... wat, wat, wat, wat heb je dan meegemaakt, bijvoorbeeld? Ja, dat ik een keer bijvoorbeeld in Maastricht aan het lopen was... Uh, ...van de toneelschool ga ik naar Albert Heijn... ...loop je via de Vrijtof... ...word je gearresteerd omdat je voldoet aan het signalement. Dan ben je gewoon op de verkeerde plek... ...en verkeerde tijdstip. En dat is gewoon heel lullig, want ze hadden helemaal niets... ...op mij eigenlijk, maar toch... Voldeed ik aan het signalement waar ik helemaal niets had gedaan? Dat was best wel gek. Versta ik het nog goed, Bliksem is Blijf binnen je dood. Uh, Ramon? Um, nee Bliksem windstoot. Bliksem windstoot. Bliksem windstoot. windstoot, ja. windstoot. Code rood. Dat code is wel, rood. beschrijven ja. de ja. extreme weeromstandigheden die ja. hier op dat moment zijn. Ja. Dus dan kijk je uit wat je hoofd. Kan, kan, er, nee. inslag, kan er bliksem inslaan slaan op je hoofd? En of bij code rood blijf je altijd binnen toch? Ja, ik nooit. Op een of andere vreemde manier ben ik altijd buiten wanneer code rood is. Oh ja, Dan, ja. Zoek, dan zoek je het gevaar op. Ja, Spannend, ik, ben, ja. ik ben een daredevil. Ja. Ja. Ja. Ik voel de zweepslagen van mijn voorouders. Ik wil opbouwen, man ik doe het voor mijn voorouders. Plus mijn neefjes en mijn nichtjes, en mijn brothers en mijn sisters Maar wat vaak ook afgeleid door al die toddies en die bitches. De eerste <coughs> generatie die hier is geboren. Een plek waar we niet echt test horen. Ik heb dromen over Suriname, Afrikaanse oorlog. Geloofde in de witte ik was verloren maar de kennis met geschiedenis Was trotsen daar tevoren mij zit die je scherp Kunnen rotsen nu door We Dus al die blokvaart je hoofd weg Als Nederland zo rug teruggeeft Dan zijn we zo weg, ja, zo weg. Voor mijn net als oké, -OK, Ik heb een droom Ben misschien een kleine jongen Maar mijn dromen die zijn groot En tot die tijd Grijg ik een hele hoop Met mijn broeders aan mijn zijde Kijk, gaan we gaan omhoog We gaan omhoog Ja Wow we gaan omhoog. Uh, Leroy, dit is van jou, hè? Ja, dat is van mij. Ja. Uh, uh, jullie rappen dat jullie hier niet thuis horen. Voelt dat, voelt dat echt zo? Uh, uiteindelijk worden wij toch wel... Tenminste, het gevoel dat wij, wat ik dan voornamelijk krijg... is dat ik toch wel gezien word als een buitenlander. Als een allochtoon, wat ik helemaal niet ben eigenlijk. Ik ben, uh, mijn ouders zijn geboren op het Nederlands grondgebied. Ik ben geboren op het Nederlands grondgebied. En nog steeds word ik behandeld als een buitenlander. En als ik iets... Als ik mijn mening deel en iets zeg waar ik niet mee eens ben... waar de massa wel mee eens is... krijg ik vaak naar mijn hoofd geslingerd... dat ik dan beter kan oprotten naar mijn eigen land toe. En het is best raar als ik hier getogen en geboren ben. En mijn ouders ook op Nederlands grondgebied zijn geboren. En dan vind ik het een beetje vreemd. En dan als tegenreactie zeg ik dan... als Nederland ons goud teruggeeft... dan zijn we zo weg. Want uh, was het niet voor Nederland... was ik ook niet hier in Nederland. Om mm het -hmm. even zo te zeggen. Mm -hmm. Uh, we gaan omhoog. Dat zijn ja. de laatste woorden. Ja, Je bedoelt daarmee dat het beter gaat? Ja, ik wil. Ik wil, ik wil mijn visie is eigenlijk. Ik wil eigenlijk. Uh, voor mijn nazaten wil ik eigenlijk een betere wereld achterlaten. En uh, alle kleine beetje wat ik kan doen om, om de wereld een positieve draai te geven. En het beeld van een zwarte mens een positief beeld te geven. En dat is wat jullie willen met, ja. uh, met zwart licht. Ja, dat een, is... een, een ander, ander licht. Over, over, over, het de, over, over het woord zwart. Dat ja. niet alleen. Ik denk ook wel dat het draait om uh, inhoud en balans binnen de Nederlandse muzieklandschap. als ja. het gaat om hip-hop. Zeker. Hoe bedoel je dat? Um, ik bedoel het meer dat er. op dit moment horen we heel veel verschillende soorten hip-hop. Hip-hop hip is succesvoller dan ooit in Nederland. Ja. En het is wel een bepaalde type hip-hop. En we kunnen nu welk, wel laten welk zien... Welk type? Je bedoelt een beetje middle-of-the-road hip-hop? Hip ja, ja middle-of-the-hop. Ja, hip een beetje kauwgom-hip-hop ook, bobble hip hop dat is ook leuk. Maar het is ook goed om even de inhoudelijke kant te laten zien ja. en te laten horen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 Ik word tot de sissie, ik ben naar buiten wintie. Pakkoe en plus vifie. zo te leven, sterfde in de fittie. Voel me vaak Remy op een heel schoon schippie Onderweg, ik weet niet waar. Voel me machteloos, we maar. Schoon schip, schoon schip. Ken je het lied Shippohoi van die OJ's? Nee, laat het nee. horen. Wow. Nou, ik kan het je niet laten horen, maar doet het me een beetje aan denken. Erg, moet, je, moet, je, moet je maar eens naar luisteren. Van die 19, OJ's. 1973. Heel, heel lang. van mijn tijd sowieso. Ja, dat was mijn tijd. <laughs> okay. ja, uh, uh, maar nu eventjes over, over dit lied. Want ja, je, je kruipt in de huid aquasie van een, van een slaaf. Ja, dat, dat doen we eigenlijk. Van, uh, het is een, dit nummer is, uh, was niet per se een idee, maar het is echt zo ontstaan. Dat we kruipen in de huid van uh, slaven die gevangen zitten op een VOC-schip. Ja. Uh, en uh, we hebben zoiets nog nooit gehoord we hebben zoiets nog nooit gezien, maar we konden ons wel echt helemaal inbeelden van hoe het leven zou zijn dat je ingereld uit voor cacao. of uh, dat je je vrouw en je kinderen dan niet meer kan zien en dat je niet weet waar je naartoe gaat ja. je bent voorbij, the door of no return, maar waar ga je naartoe? Ja, het is een, een heel bi bijzonder perspectief om vanuit eigenlijk de ogen van, een, dat proberen we vanuit de ogen van de slaaf te kijken naar hoe voelt hij zich op dit moment? Maar ja. natuurlijk ook in de hoop dat uh, er nu begrepen wordt... waar, uh, waar het allemaal vandaan komt. Ja, zeker. Ik denk, ik denk dat niemand zichzelf ooit uh, zo, uh, tenminste, ik, ik, dat wil ik niet zeggen, maar ik denk. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zichzelf zo uh, in rol. Ja, in character speelt eigenlijk uh, in, op, een, op een nummer. En niet uh, zeg maar mm -hmm. meestal kijken mensen er heel, heel vanaf afstand naar. Ja. Maar nu spelen we echt zelf de slaven. Dus derde mee. Ja, en, ja, En ik voelde de emoties ook gewoon uh, tijdens het nummer. Ook gewoon echt toen ik het opnam. Ja, zo ja, ja sloeg mijn stem ook gewoon echt over. En, en was dat bij jou ook zo Ramon? Of ik het ook voelde? Ja. ja, zeker. Ja. zeker. Ja, ja. Jullie nieuwe album heet Bliksem. Ja. Uh, indrukwekkende teksten. Indrukwekkend uh, op muziek gezet ook. Op uh, indrukwekkende raps. Uh, ik hoop dat het er uh, Bliksems goed mee gaat. Hartelijk dank. Neem die rappers in de maling, ben niet deze rapper, maar toch gaat de niger all in. Quays zijn me fuck all net en rap een beetje. Hij is de GOD, dus ik ben Young Jesus. Dat is logisch met zo'n leermeester. Niggas praten veel, maar de tracks blijven basic. Als je belt ben ik bezig hey. Voor ijs on my neck Water, water, maak je stay sick iPad, flip phone, same color, yeah yo Ze gingen hard op vroeger, pussy niggas zijn nog steeds bro. Pull up bij de doelen en mijn werk, lekker op een rainbow Tell money in de hotel, kamer op de top, flow Gaten in mijn denim jeans, maar die shit is quality Chaka, paar buikjes, maar like m'n schoenen super vies Bummy boys, nu wil je net bombs, club ik clap back Hare rap en zorg, draag geen muts meer of snapbacks Laat het trippen naar steriaki, met chicken we ik heb mijn zaken die warm en fucking niet meer met bitches Go to shiny, is, blissen, te veel sham. laat me pissen, met drugs Is ook designer die pussy niggas gaat vissen. Dames gooien nu kisses, mijn exen gaan me niet missen Ga in, slaan als ze bliss, het verandering voor je goede fillen. Luister hier naar die rumors, ben echt waar we je voelen Op het balkon kan afvoelen, lijkt me zomers maar dat schoelen hey! Broke niggas komen m'n keel uit Doe niet gierig met die cat, baby, deel uit Bad bitch, maar de inhoud komt niet veel uit Smeer squat en toes down, we chappen rappers heel huis Pool op op een Honda Zoomer Spend een check op m'n back in New York bij de jeweler Bitch, ik ben de shit, want ik kom uit de sewer Shirtpiece, maakt niet uit, ik pak elke dag een nieuwe Ik wou schelden met fuck you Dus guess what, ik schelde met fuck you zo schreeuwen, fuck you do Bitch please, catch the Piece En zoek naar je blues clues Goedenavond, tot wie spreek ik? Is het de Lorde Ball of beneden in de basement? Sorry, ik heb een kick. broken is niet goed voor je, hoor je En dat weet ik maar of ik stop dat is zo goeie Blauw slaat mijn mensen random altijd in de boeie Dus we zullen altijd blijven vloeien In de ogen van een follower kan het geen ene boeien. Ik kan blijven kijken maar een young nigga kapt one Kapt two, kapt three Oordopjes is een koppel, wie is te stoppen? Not me Scooter in de fractie, catch er als ze hot one dum er in de taxi, pak er in de in ton van Drink er als een sappie, repeat het als ik snel kom Noem me niet je mattie ben je dom of zo? Zij loopt je kram of zo? Stroomdraas uit Thunderbolts, is wel hard ik maak de koop De bekken wankelen dankzij die hublo blows is mij weer als die Mayweather 50 en 0 Goede tijden, slechte tijden maakt die luto-boos. Ze creme met cocoa butterfliks of damn, you don't know. Wat is die originaliteit? Ben Do. Uitgestorven alles lijkt, you kan know, het pro Ik ben je in die pik, zet de bruto-ho. Meeste rappers op die maar ik ben niet polo. Nickname, vier letters, G-A-D-O. grijpt je bij je keel met zijn judo-flows. Iphone ho, ga dans met je kliko flows Je maakt kwijn salto's voor mijn rij Qua Aquasi, hun album heet Bliksem. TNA van een BNR, René Appel. Alleen Dries van Acht en Sinterklaas zijn oudere tna onderwerpen... dan de man die we vandaag verbaal gaan analyseren. Ik heb het over Jan Terlauw, van huis uit natuurkundige, maar vooral bekend als politicus, kinderboekenschrijver en deze Boekenweek verantwoordelijk voor het Boekenweek-SC. René Appel, schrijver en taalwetenschapper. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Dries. We gaan gauw naar Terlouw. En in die tijd zat ik met mijn jonge gezin. We woonden in een singelhuis in Utrecht. En overal hingen touwtjes uit de brievenbussen. De kinderen konden gewoon de voordeuren opentrekken en bij elkaar binnenlopen. Volwassenen ook. We vertrouwden elkaar. En we zeiden: make love, not war. Beroemd geworden fragment natuurlijk in 2016 bij De Wereld Rijd door. Het touwtje uit de brievenbus, daar kon je natuurlijk niet omheen. Nee, daar konden we zeker niet omheen. Het is, uh tautje, telautje, <laughs> Rijn bijna. Maar hij is, uh, wat ik even op wil wijzen hier... dat hij heel zorgvuldig spreekt. Hij articuleert goed, heel zorgvuldig. Uh, hij benadrukt ook dat touwtje uit de brievenbus. Hij spreekt niet al te best Engels. Make love, not war. Dat komt er toch een beetje... Uh, ja... Uit als een Nederlander die gedwongen Engels moet spreken. Maar hij is ook typisch van de generatie die Engels alleen een schriftelijke vorm heeft geleerd. Hè? Dat is heel duidelijk. Vroeger in de middelbare school leerden mensen vertalen. Ze leerden nooit het Engels spreken. En daar is hij ook duidelijk een exponent ja. van. Ik voel bij hem wel, hij spreekt standaard Nederlands, ik voel hem licht... Accent bij hem altijd. Ik weet of jij dat ook voelt. Het ja, is een ik voel oostelijk vind... accent. Daar is hij niet geboren en getogen. Hij is, uh, hij is opgegroeid in Garderen, Noord-Velenwe, maar ik weet het niet. We luisteren nog even verder. Heeft u spijt van die metafoor? Nou ja, dat is de schrijver in me. Die gebruikt een metafoor. Ik zei het drie keer, dan wordt het. Het staat natuurlijk voor vertrouwen. Ik wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat je overal touwtjes uit de brievenbus moet hangen. Maar. <laughs> Dat is vaak wel zo geïnterpreteerd. Het is, het is een metafoor. Het is een beeld voor mensen vertrouwen elkaar. Want anders bereik je niks. Om uit een uh, internetinterview in de serie Grip op je leven. En ging weer over die opmerking uh, over het touwtje uit de brievenbus. Ja, de heel metafoor, terecht. He? Heel terecht. Het is een metafoor die gebruikt. En mensen hebben het letterlijk genomen. zeiden Ja, de, je de brievenbus tegenwoordig, dan komt iedereen zomaar binnen enzovoorts. Wat een naïeve man, die Jan Terlouw. Dat is helemaal niet zo. We gebruiken in het dagelijks leven voortdurend metaforen. Als je zegt van, nou, hij is de sigaar. Dan zie je hem niet als een bolknak over straat lopen of iets dergelijks. Dus metaforen zijn gebruikelijk. Maar in dit geval is het helemaal verkeerd opgevat. De politiek hoort te beseffen. Wij zijn, namens de bevolking, de baas. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik een communist ben... die zegt dat de overheid alles moet doen. Maar de overheid moet wel weten wat hij wel wil doen en wat hij niet wil doen. En wat hij wil doen, moet hij ook doen. Moet hij durven. Moet hij ook durven zeggen tegen oliemaatschappijen... denk eraan, volgend jaar 20% duurzaam en dan 30%. En wie het niet doet, diens olie, komt er niet in. Kom uit een interview van Maatschappij Wij. Dat is een inspiratieplatform om Nederland socialer en duurzamer te maken. Waarom wilde je dit laten horen? Omdat hij in staat is in goed gekozen bewoordingen een hele duidelijke recht, toerecht aan boodschappen over te dragen. Hij praat er niet omheen. Hij zegt ook, die komt er niet in. En als hij dat wil doen, dan moet hij ook doen en moet hij durven. Dus heel nadrukkelijk stelt hij dat soort dingen. Uh, hij gebruikt wel een verkeerd grammaticaal geslacht bij het woord overheid. Dat doen veel mensen. Hè? Toch wel de overheid, wat die wel, wat hij. Overheid is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, zoals veel organisaties. Woorden op heid. Nee, nou nee? niet direct woorden op heid. Woorden die een organisatie of een instantie aanduiden. Die zijn vrouwelijk. Een vergadering is ook altijd vrouwelijk. De vergadering, de stichting is ook vrouwelijk. Het grote probleem op het ogenblik is, denk ik, dat de technologie... Die fantastische technologie die ons zoveel welvaart heeft gebracht... en minder kindersterfte en goede medicijnen... en ik hoef niet meer bang voor de tandarts te zijn, en noem maar op. Hè. Mm -hmm. Allemaal fantastisch. Maar die heeft nu zo'n omvang, zo'n schaal... dat we niet meer in staat zijn om de effecten van die technologie... op de natuur bij te houden en te beheersen. Ik kan het ook anders zeggen. Techniek, baas of knecht? Ja, ja. Techniek is fantastisch, maar wel graag als knecht. Het is dus een jaar na de uitspraak van uh, het touwtje. Over het touwtje opnieuw bij De Wereld Draait Door. Ja. Ja. En weer een metafoor. Ja. Baas en Knecht. Daar is niemand overgevallen geloof ik, zoals bij het touwtje de brievenbus. Uh, maar ik heb dit stukje uitgekozen omdat het duidelijk maakt hoe goed hij formuleert. Hij begint met het grote probleem is op dit de technologie. En dan komt er in tussenzin die fantastische technologie, die allemaal dit enzovoorts. En dan komt hij weer terug op zijn oorspronkelijke zin. En mensen raken dan vaak de draad kwijt waar ze mee begonnen zijn, dat zijn ze dan inmiddels vergeten. Ze starten weer helemaal opnieuw. Ja. Maar hij weet dat vast te houden. Dat is een teken van ...van zijn goede mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands. En het heldere verstand dat hij heeft. En het heldere verstand en dat weer die goed gekozen bewoordingen. En dat gaat weer gebeuren als we niet ophouden met olie, kolen en gas te verbranden. En die zeiden, we gaan de rechtsteden duurzaam maken in 2050. Het is niet een alledaags onderwerp. Nee, Tenminste. maar het is een onderwerp wat bij het leven hoort. Als we uh. dat nou eens deden. Hè? Het is ook wel de bedoeling dat ook oudere kinderen het lezen, hoor echt jonge mensen. Ja, een aantal stukjes aan elkaar. Uh, wat is hun overeenkomst? Overeenkomst is dat uh, Jan Lauw die, zei, ik zei zo straks, heel standaard Nederlands spreekt. In ja. dit geval sluipen er wat non-standaard dingen tussendoor. Ophouden, en die je uh, Het is ook de bedoeling dat oudere kinderen, typisch iets wat veel mensen doen die keurig standaard Nederlands spreken, die grijpen plotseling terug op dit soort non-standaard uitspraken. En ook het onderwerp, een onderwerp wat wat als betrekkelijk vooraan wordt in plaats van dat... dat verovert stormerhand in het Nederlands. Je hoort het ook in het NOS-journaal bijvoorbeeld. Ik zie voor een trotse partij, als Democraten 66 altijd is geweest... twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid, realist als we zijn, is opheffen. En daar is best wat voor te zeggen. Een deel van onze doelstellingen, zei ik net al, is bereikt... Dit was mogelijk, mogelijkheid 1. En mijn antwoord is om de dood niet. Ja, ja, we duiken de geschiedenis in, René. Dus ja. op een D66-congres in 1973. Dat is een andere Jan Een andere Jan Niet die relaxte, rustige formuleringen. Maar ik zie, ik zie twee mogelijkheden. En dan werkt hij echt toe naar Kom door je dood niet, hè? Ja. Dat moet de klap geven. Jij vroeg, jij vroeg net: van, uh, heeft hij een accent of zo? is heel klein beetje bekakt. Heel klein beetje bekakt? Ja, ja misschien ja. wel. Ja, misschien wel. Misschien, zijn... misschien is dat, misschien is het, ja, in ieder geval heel keurig. Heikeurig, dat ja, is zeker. Ja. Behalve die paar non-standaard uh, dingetjes o die ik ook no okay. noteerde. Ja, dankjewel uh, René Appel. En dan nog dit. Als NPO Radio 1 bieden we u deze week een groen luistercadeautje aan. Zeg maar ons eigen boekenweekgeschenk. Mieke van der Weij, Menno Bentveld en ikzelf hebben uit onze eigen boekenkast een verhaal of een hoofdstuk uit een boek uh, gekozen en voorgelezen... met een natuurbeschrijving die we mooi vinden. Want zoals u weet, de boekenweek staat in het teken van de natuur. U kunt de boekenweek van Haatle, lees het Cairo en CRV. Week dicht, 10 maart 2018. De schrijver zei beslist, ik weet wel waar ik het verder zoeken zal. Ik verspeel mijn krachten niet langer op zo'n beestachtig feest. Dat is voor mij gisteravond echt geen biotoop geweest. Nee, ik denk dat ik vanaf nu al mijn krachten samen in mijn boekenbal...